Goedemorgen, beste luisteraars op deze 227ste aflevering van die microfoon op uw Radio Viva. We geven van heren wat woorden op. De mensen zijn vergoed in hun lof bezig. Het is de moment. En als alles niet goed boven staat, ja, het kan bakkans niet meer anders. Ze doen het in het groot en ze doen het nog in het ook. Dan moet er gesproeid werden en besproeid werden. En dat sproeien en besproeien, hoe nu me wel daarop zijn als zijn. Ik kom maar een pataten bijvoorbeeld, een keer enzovoets. Sproeien en besproeien op zijn asses. Er zijn verschillende, precies, uh, gedachten over. En uh, kinderen gaan dat soort schop waarmee men graan in een zak schepte. Ja. Volledig in aard zo. Een steel en dan een ronding zo naar puntvorm naar vijf. Die dat in de zakken stak. Ook in de winkels vroeger in, waar ze nog in detail zo verkocht in papieren zakken. Een kilo boentjes en een kilo eten en zo, en graan. Die schub. Wat namen hij. En weet je al nog? Met wat als ze het oeken, als het nou goed weer was en toen al op de waar, moest nog een keer gekeerd werden, veu dan top open gezet werd Het oeken, met wat werd dat gedaan? Werd dat gedaan en werd dat nog gedaan? Hoe noemt dat dan? En de naam, of de Nassische naam, voor een tweewielige kar. Een kar met twee wielen. Wel, ik een raar wielker, Een met vier wielen, maar met twee wielen. Had dan een speciaal naam. En dan, in ik al was lijf van een negentanner, een negentanner. Wie bezig met dat, hij, Dat uh, bestond. Maar het had toch wel een speciaal bedoeling. En wat is banketten of op banketten? Heet het al van goed? Het heeft niks te maken met eten. Banketten of op banketten. En verleden met het nogal uitgebreid gehad over uh, het voorwerp, stofkezak zeggen, en, en de keitel waarin dat ze het verkezeten gereed mokken. Met patatjes en met mijlin en dan een stamper voor dat fijn te krijgen. Maar, hoe nu wel eigenlijk na dat verke gezeten. En giel de bedoeling, als hij dat rondging, dat hadden zelfs zijn naam. En dat naam is nog niet gevallen. En na het is per dan goed weer, maar we gaan toch even spazen dat we in een andere periode zitten. Kinderen gaan een schertsend antwoord op de vraag, heb K. Is daar een antwoord op? Een plezant antwoord? En hoe zijt lasgenij dan tijd kaa tijd? Dat zijn uitdrukkingen voor En eh, als je na barsten in de uit hebt, of in eh, gekloven iedelen en zo, wat zeggen men dat dan tegen? Dat is ook een woord Dat is nou wel een winterbedoening, maar lei, hey, dat mag het ook zijn, het moet niet allemaal van de zomer en van de boerenstiel zijn. En iemand dat altijd kaaat, een kou kleum, wat zeggen men dat tegen? Dat is zo'n een en pas past er ook niet op 15 en 16. Daar staat er zo'n um, zo'n reik in. Dat is 15. Maar dan naam. Daar zou men we gij weten. Hey, wat eh, ah, en wat dat hij dient. Hallo. Goeiedag, Leude. Ah, nee. Dolf. Dag, het een, dag het Dolphie, Ja. Ja, luister, ik gewoon naar... Ik probeer een geel uitleg te geven. Ja. ja. <coughs> eh, ik ben gisteren naar Dralfer geweest, hè. Ja. ja. En... Eh, en mijn broer, daar waren ze allemaal in Nof aan het werken. Een de ja. hele deel van mijn broer, ook aan uh, ja. de de jongens. Het is het moment, joh. Ja, het is het moment, hè. En uh, we hebben er over het gesproken over een peekapper, hè. Ja. ja, Ik kon daar de rest nog een keer over zeggen. En dat was een mens, ik kan nu niet nummer zeggen, geloof ik van Ekelgoem, ja. dat dat op hand werd. Ja. En dan zei het, daar zaten tegen een bek, hè. Ja. ja. ja. Maar, nou, mijn kijk gisteren naar de mannen dat die in een lof bezig waren, in trouw van allemaal gevraagd. Zeg, was zij ze de gauw niet feitelijk tegen een paykapper? Ja. En, eh, uh, was er een man of twee dat daarbij zit, ah, dat kan ik het niet zeggen ze. Zeg, ja. hoe kun je dat niet zeggen, zet er mee bezig, dat zijn nog zo'n burkes, hè. Ja. En hij was omdat om de grond naar goed de die toe trekken, hè. Ja. En daarna hebben ze zijn vresnik over. je ze zeggen ze tegen een tinter zet aan? Een tinter? Een tinter, ja. Ik zeg gelijk, dat moet nou, toch tegen Lode nog een keer ja, zeggen, ja, ja, ja. en ik geloof dat me dat woord vroeger al een keer uh, ja, gesproken ja, ja. hebben, hè. He. Ja. Het, was, ja. geen hak, he, het is? was geen hak, hè, Dolf. Wat, Het was geen hak, hè. Nu, nu, nu, nu. Want, taal, uh, want uh, tegen een hak, hè. er in het vanuit, en in Ekelgoem, zeggen ze, tegen een bruik, hè. Tegen een hak. Ja. Ja. Een bruik zeggen ze tegen. Een tinter. Een tinter, ja? Ja, ja. Het kan van tienen komen Ja, ja, komen ah, ja ik, ik paal uh, uh, uh, dat. Want dat jong, dat dat toen gantwoordheid van, hekelgroenpas, uh, ja, dat, ja, dat was, was dat. dat was dan niet afkomstig van opa. ik zo. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ah, wel, mijn ma zeggen, daar zeggen ze ook een ding in, in, in bek tegen. Hè. Ja. Ja. Misschien klopt, heeft dat ja. een man dat woord uh, weggebracht zo naar rekening. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Toe, dat dat woord gebleven is. Dus he. we hebben een bek en een tinter. Ja, ja. Maar dat, uh, <coughs> Dat zeggen, ja, ik vroeg dat een, een pick of een en die mannen wisten dat niet, dat is wel een, een tinter. Ja, ja. ja. En uh, wat gaan we dat nou nog zeggen, Zeg maar. Ah, over de olle pannen. Ja. daar ja. ja, moet uh, verleef ik over wat zeggen. Ja, ja, ja. Dat ja. uh, uh, is afgebeeld in Goeiedagassa nog, hè? Ja. Ja. ja. Over de olle pannen. Ja. Wat je er toen, uh, alhé ja, dat was kuts naar en er waren een heel deel op een ruid steken. Dat was acht of tien, ik kan dat nog niet meer zeggen. Maar boven die olle hè. Daar stak nog iets, en dat was een, een, een vals dat ze zijn. Ja, voor de ja. duiven? want gij je duiven, dan of de holle niet bij binnen gaan, hè. Mm, ah, Omdat nee. ze van tijd nogal redelijk stres waren, en de ollepannen van tijd niet te groot, ja. dat ze moesten vringen weer dat uit te geraken, hè? Ja. En juist boven die holle dat was hetzelfde van een holle maar dat bovenste was eraf. Dat daar er zo een kenneke van een 2 centimeter blijft staan, hè. Van de rand van die pannen, hè. Ja, ja. Als het zo gezegd rijgen en het liep tak af, dat hij in dat gat niet kon slopen, hè. Ja, want ja, anders was het op zondag. En als hij het nou krijgen laat mijn maar daar een stukje zink over, stakken daar deze gat met mee een drooiken, en deden dat nog binnen vast, omdat het nog steeds als hij het niet hè. Ja, ja. Dat stak je boven die ollepannen. en dat was een valgat? Ja, valgat zijn ze er tegen, ja. Want uh, je gaat genoeg duiven, hè, dat zogezegd bovenop de pannen viel, boem kan direct dat gat in, hè. Ja, dat was ook de ja, binnen te zijn hè? Ja, ja, ja. Dat was eigenlijk een soort voorloper van de vleugd, hè maar, Ja, wij als zoiets zo, zo Een vleugel was al in zink, hè? Maar ah, ja, een vleugel was ook een loper dat we wel eens en ja, ja. in het ook, hè? Nee, ja, ja. nee, maar deze was, zo gezegd een ja, ja. nollapannen. Ja, ja. En bovenste de, de koppers regen gaan ze af dat de uh, reineke van een 2 centimeter bleef staan. Ja, ja. En dan stuitden dekken ze maar, uh, moest dat in. Maar we moesten dat als de drijven thuis waren, moesten dat toe liggen, want anders wipen ze nog steeds naar haar Dat was dus ja, ja. maar weer vlucht en de, vlecht aan de vleugen, hè? ja, ja. ja. Nou, dan kon ik ga op, uh, over dat kunnen nemen van dingen. Ah ja, nee. Ik kon eerst over dat negentan een keer klappen. Ja. ja. Dat wordt gaat opgegeven? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb me gisteren nog in mijn anannen gehad en dan is zeker 150 jaar uit. Ah ja. ja, dan is bij mijn broer nog. Dan is vanop bij Marit als men daar nou, ging gegaan zijn. Ja. En, dat, en mijn broer daar meegedaan. Ik heb dat gisteren gezien staan. Ja. Want ik ben, dat wil al een keer op te geven. Ja. En dat ziet eruit, eruit. We gaan het nou zeggen hè. een duivel hebben we dat vroeger, of een schoeper hebben we daar vroeger al over gehad he. Ja. Want dat is een klein. Dat is een 9 ja. En daar stond vanaf vijf tonnen, ik ga nou zeggen hoe dat model op is, dat is... zogezegd... Lekker uh, like zo'n als je nou in pannen he. Ja. We moeten een droog achteraan hattel zetten ja hè. Op op zo'n model, maar wat een klein beetje afgebot, ook zo droog weg. En vanaf stond vijf tonnen in, en een twintig centimeter vroeger... Stond er stonden vier tanden. Tussen de opening van de lessentand stel van vijf nog een tand tussen wit, je dan ga je zo heel gans, kun wat op, op, optrekken. Hè. Ja, en die tanden meen. zijn ongeveer een 50 cm centimeter lang en die zijn lijpervormig. Uh, vierkantig, een 50 centimeter, en daar van onder, precies like als een lijper, maar een ploer dat je, ploeg, dat dat, dat, dat, ja. dat er in de grond werkt. Hè. Ja, ja, ja. En die tanden, de zijn afneembaar. Ja. Die zitten met een valsje dat, was, dat, dat, is, dat is volledig volledige ijzer waar ik van klappen, ja. daar, uh, daar is een gat in en daar steekt een tand in en met een ballon wordt daar van boven vast gedaan. Dat is ja. te zien wat je ermee moet doen. Als je nou patatten moet doen, daar is een, een, een patat staat normaal 60 centimeter van mijn kanten. Ja. Dan is dat juist gepast omdat dat natuurlijk 50 centimeter breed is. Als je zoveel zijn niet, maar als je ze veel en je lucht te leggen, kinderen je ermee. Is dat bieten. Daar stond een daar dan moet je dat één of dat een, dat twee de twee buitenste tanden van weg pakken, dat dat versmalt. Ja, ja, ja. En zo kun je dan, daarmee kun je alle werk doen. En, van wij staat aan dan een haak op, dat kan ze in trekken. En dat is een stelaar van ongeveer een meter en een half, ja, dat kan een meter zeventig lang zijn. Ook met schoenen hoog op, lekker dan we willen Wij kunnen over dat noeboer, hè. Ja, ja, ja. Daar steek je een stok in, en dan moet je achterwijs trekken, hè. Ja dat je ziet, waar dat je snappen. dat nog van Want als je daar vuur in trekt, mm -hmm. dan zie je niet wat dat gelukt, ge ge maar je ge ziet niet wat dat uh, of of wat diever Ja, Dan moet achterwes gaan. Ja, ja, ge moet ja gaan, je moet achterwes gaan. He, René. Snel ja. Ja, ja, ja. En dan en, en, en dan zie je ook wat dat noont klept. He, noont, een schuttingjespan. Ja. Dus dat is de meter, dat stok van een meter 60 of een meter 70, Zie je dan noontuk lopen? Hè. Ja. Ja, ja. ik klap van vroeger, Ik Ben dat zo gedaan, ja, dat is deen de legend van dat ze zijn dien daar alleen voor de boerensteden? Nou ja. Ja, ja, dat kostte misschien ook veel. Ja, als we vinden of een uur en zo, dan zal dat misschien ook kunnen bezig nemen, hè René? Nee. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar dat was je volledig in gesmet, Pas op, en dat was redelijk zwaar, hè. Ja, en als de grond, en vroeger dat wat la, ja. dat laat, dan lens je daar nog een steen van bovenop, hè. Ja, ja, ja. ja. Vind je ja. dat goed in te trekken, hè. Ja, ja. Maar wat daar een en dan nou ga ik het nog in nemen over het liste Kleschifke, over zijn rijk. Ja, het is directeur 15. 15, hè. Ja, ja gaat verschuivingen zo trekken, hè. Ja. Maar ik ga uh, ik een keer vragen aan de liefhebbers van Doep, vroeger zei of dat ze dat van roepen, niet, ja. opraad, daar van vroeger ook nog iets weten. Ja. Geet een oprijk dat mijn vader zwaaien. Ja, en daar ja. stond een draad dan in. Ja. Dat was een aardrijk, dat een aardetan. De latten bij dat gedoe op drieën, die centimeter van elkaar, naar dat de billen en Nikos er tussen was. Ja. Nou, had dan een rijk, en daar stond een draadtan in zo, een rijk van ongeveer een 70 centimeters lang. Ja. Op de kop stond die en een half stond die. en in het halve stond een. En die tanden waren een twee centimeters dik, dat ze zo als op die latten rekken. Ja. Dat, een, uh, dat hij in de spleetnikkels te vallen werd, de bellen opluigen te drugen, hè? ja dat was voor zijn druigsel van, di van dikte te leggen dat zo ja yes. uh, Als als doep aan het was, moest te zien dat hij bellen alle kanten schoen op de latten schoon geraakt op de ja. oppervlakte. Ja. En de vee dienen de reik daar een keer tussen te hè? Ja. En van die ene kant stuiken daar ongeveer een centimeter of 15 deur. En van de andere kant, daar stak ik dat los nu, ja. was dat met een centimeter of 7-8. Ja. Ja. Dat was zogezegd, als je een heel dreugje let, tegen maar een half dreugje leidt, dat er naar de rij komt En ja, ja. de bellen zou ik niet hè? Ja. Ja. ja, dat is een oeprek. Dat was een oeprek, en daar waren we draad tanden Ja, ja. Maar daar was er nog één... Een... Die dat dat staat. Nee, nee, dat niet. Ik vind, volgens mij, dat stond er redelijk veel tanden in, volgens mij is dat precies een auto oorstrijk dat wel zijn Ja. Maar daar stond er meer, meer tanden, dat was ongeveer een meter en een half lang. maar dat waren hier langer, Ja, dat waren redelijk lange. Een lange. Ook, of anders ook mensen dat te tegen en tegen een rijk, dat we gisteren nog goed in en een Gritsel zeggen, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Gritsel, ja. En dat was toen nog hier een rijk dat mijn vader zeggen en dat was als een terve of gronsel in het was. Ja? En die tanden stond maar een centimeter of twee van elkaar. Ja. Uh, dat wa, da, da was uh, gewoonlijk om dat dan sterf laten dreugen. En de mei, Rick rik nee, dat tussen zo'n kind, de mei droomde dat daar een keer hè. Ja. dat was ja. de te droom. Maar ja. dat waren wel platte tanden hè. Dat wat Platte tanden? Ja, ja, dat waren tanden zo van een 2 cm breed, dan 2 cm tussen, en daar 2 cm breed. Dat was maar gedacht, Verbijten dat grondje dan een keer te droom Ja, ja, en allee, hoeveel tanden waren dat daarna? Uh, oh, dat kwam oh. misschien wel een stuk of tien geweest he. Maar dat was ook zo, een rijk van een goede 50 breed ja. En al 2 centimeter was dan een tand. Maar, ja. Allee, een zout lat zo, maar dat was wel ja, gezegd dat dat wel verlijvige uh, gemok geweest was. Ja, ja, ja. dat was dus geen oprijk, een oprijk, was dat nee. niet? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat was nog iets anders. Doh. Een oprijk was maar met draad dan, hè, Ja, ja, ja. Eén op de kop ja, ja. en één in ja. en en die die de halve. En heeft je dat grunselen, om te gaan duiden? De de ja, daar kan ik ook geen naam geven maar ze daarna grondsel, want dat moest de niet doen hè. Dat, Natuurlijk, nou gingen ze met de naar, naar de Silos, ja, daar dat gedrukt. Ja, ja. Maar vroeger was de Burenminsche er al bijzolderd, dat moest gedrukt ja, worden hè. Ja, ja, ja. ja. En weer, die, dat was weer, de, weer dat gronsel een keer te Zie ik dat? en wat in de dag als ze afgedrukt staat, is volgens aan een hoogstrijk? Een hoogstrijk een, een een ja, omdat er, de, ja, dat kan misschien een gewone rijk zijn ook, maar... We en zo een maar daar stonden met twee, zes, vier, zes standen Ja. Maar in de erect dat allemaal daar stond er zeker twintig in want hij ja, was een meter hoog van. Grote breedte ja. Breed ja. ja ik hem dan nog gezien ja. Ja ja, ja. ja, ja. We ja. Laten we Maar in... dat was ook wel zo met de uh, met de, vee, de, tweede, de, ja, de ja. van ja. de stijl. Op ja, de ja, gewijs ja. hè. Dat was op Suldegoois gewijs. maar. Ja ja ja, dat zullen we wel Maar ja, ja, Wallen zeker rijken ook. Een gewoon dat we zijn, maar ja. dat waren dat wel dat ga je we nog een keer op de, uh, op de en zo. Daar waren we wel meer achter dan hè. Ja. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. En dan tander, dat is een krabber, hè? Dat is een krabber, ja. Ja, ik heb eh, eh, twee soorten krabbers, bonzetter geweten. Ja. Dat was een krijtkrabber en een bietenkrabber. Ah, en was dat pas verschil? Ah, wel. Een krijtkrabber, daar was van 10 tot 12 cm breed. breed ja, ja. En eh, de mij weer kruid als er krijtje dicht van elkander stond, dat was de breedte dat de dat, uh, ruip van van elkander mochten staan. Ja. Van 10 tot 12 cm. Ja. En dan hebben we een bietenkrabber en dat was 20, 21 cm breed. Ah, ja. ja. Dat was de meekosten in de rood een de kapkrabben en de meekosten op land zetten als ze zijn, hè. Deze kappen, zogezegd, hè. Als ze te dicht stonden, geliet twee of drie bij te staan. Ja. De gaf dan een kap, dan eraf. Ja. En hij twee draaien laten staan, van hij een kap. als dat zo dat er nog twee of drie blijven staan, hè. Ja. En daar blijven dan een geel poos staan. En daar werden de ertje, als ze, als ze goed in de was waren van haar, werden de andere twee of drie ervan tussen getrokken, zoveel dat er nog stond, blijven maar hier staan, hè. Ja. ja. De vee, zo, daar, twee krabbers, daar... En dat beter krabber was dus eigenlijk gewoon wat breder? Wat bleef? Dat beter krabber... Nou ja, dat was een of 20 centimeter beter, omdat hij beter verder van mijn kanar stond om eruit te luiden. Ja. En een ja, de rapen, dat was gewoon 12 centimeter. Ja. En de mei weer, als er nou 4 of 5 centimeter van mijn kanar stond, dan weer ik het eigen met dat krabber. Hè. Ja. Dat er een deel van tussen was. Hè. Zo, ja, dacht dacht. Dacht. En hier en voilà. ja, uh, nou een Ja, maar we gaan laten. Ja. Uh, nog genoeg, ik zal het nog te ja, wijken. Bedankt, allemaal. Ja. Ja. nog even als die een stop geven. Dankjewel. tot genoeg, René. Hallo. Dag, Lode. Dag, Frans. Frans. Dag, René. Ja. Nou, dat we toch bezig zijn om nog wat voetje te ja. doen, als ze eens klappen. Hè. Ja. Ja. De, de Rijk, dat is inderdaad een Oostenrijke. Ja. Hij hmm. een, een specifieke naam, hè, Frans? Oh, nee. Nee. Of niet dat kwijt, of niet dat man... Zeg Frans, is dat dezelfde dat ook in het OO gebezigd werd? Ja, ja. ja, ja dat da, da zijn mijn schoonmoeder, daar is absoluut uh, ja. bevestigend over. He. Ja. Dat, de, dat weer met goed, alleen het OO, uh, werden mee uh, bijeengerekt ja. en uh, Noost. Noost, hij dat er gepikt was, hè? Ja, ja, absoluut. Dus, uh, ja, het is mee dat er zo'n ja, briëbouw werd. Ja, en ja. dat dat zo'n lange tanden zijn. Dat ja. pakken ja. meer Britten ja, ja. dan in Absoluut. Keer en daar krabber ja dat is maar dat is Nederlands hè krabber, krabber dat staat in Vandaal hè ja maar waar is ik toch krabber ja, ja ja ja maar het is een Nederlands maar wil ik nog andere krabber zoeken ja, ja. ja dat is juist maar <laughs> dat is niet afgedekt dat kind Vandaal ook maar dat is als zuid Nederlands ja ja, ja, ja. klopt dus willen we dan niet in Nijmegen want nee. we willen kinderen nee. genoeg krabbers hè. ja uh, sproeien ja sproeit nee sproe ah ja vanavond maar nergens gebesproeit nee Bespreten of sprieten, maar meestal bespreten. Ja. Zie Frans, er zijn toch wel varianten van dat sp euh, sproeien, dus uh, sprieten. ja. En kunnen. je een planten gegeten. Maar dat is ja. dan meer bedoeld met water, hè? Met water, ja. Ja, ja. ja, ja maar dat ah, een niet in vetten, hè? Ja, ja. Want je een op smaak, hè? Ja. Maar dus het besproeien, dat sprieten. Ah ja, he. Ja. Dat sprieten met een gieter, hè? Ja. ja. De legumes zijn, als je dat als voltooide wordt gebruikt, de, de, de legumes ge, zijn. Wat zeg je dan? De zijn. Gesproten, hè? Gesproten. Ja. Gesproten? Gesproten, ja. De rubbe, Of Nee, niet, nee, nee. Ben je gesproten? Wij dachten dat ook spieten bestond. Spieten, ja. Maar spieten, dat is nog een ander betekenis. Ja, dat wel. Dus dat is nooit gelopen. Ja, ja, ja. ja. De neurlog en Naeulog is dat nooit gebeurd, hè. Ja, spieten. En de keulen ja. ging zitten, moesten spieten. Ja, ja. ja. ja nee. Maar de Kulen zijn gespie of gespie of of gespiet of bespiet. Gespiet, ja? Ja. Maar gespoten zijn en besproten, nee? Gespoten, oké? Okay. Gespoten of gesproten, De ja, twee, hè. Ja. Ik zou er precies in slikken. Ja, jongen, het werd ook gezegd, er een nee, gespoten, nee? Ja. ja. Dat is gespoten goed, hè. dat moet afblijven. Ja. Ja. Ja, dan moeten we met z'n woord ook niks mee eten. <laughs> ja. En dan van da, dat verk eten? Ja. Dan de verkespot, hè? Natuurlijk. Ja, dat wordt allemaal nog niet overvallen, Dat, dat is, de is de verkespot, De he. verkespot afkoken, ja. En als ze vragen, in de GAK, ja. Dan wordt er geantwoord: niet, de KMO. Ja. ja. Dat is juist. Ja. Hm. En dan van de da, AK? Ja. Iemand dat veel kan uit een KP. Ja. ja. Of een KME, maar KP, het meest gebruikt. zelf. Eh. Uh, vrouwen, ehm. Um, als je een vrouw aanspreekt, uh, hè. Ja. Met K. de regaan KP. Ja. KP. Ja, ja. Ik geloof dat er nog een ander woord ja. is. He. Ja, maar ik kan er niet op komen. Ik schrijf het hier juist op, zie. Ik kan er niet op komen. Maar dat is nog Eh. Je hebt het eens over dat hoe met als schoonmoeder geklapt, zeg de. Ja. Met wat wij doorgekeerd Ja, maar ik heb daarna niet, ik heb dat van mijn ah. wijk gezegd, ah, ah, he. ah, ah. dus Ik heb mijn schoonmoeder niet. ik wilde nog eerst met die tekening gezien, maar met wat ja. dat doorgekeerd werd... Ja. ja. Ik zie <laughs> ja, ze zin doen zo doen. Ze doen dat met een gaffel. Ja, paas ik ook. Maar ze doen het nog met iets anders, hè. Bij wij mijn vrouw, maar ze kan er ook niet op komen. Ja. Het... Maar met een gaffel werd ge... gebuid hè? Gebu... toek, hè. Ja, Zodat ze de dat... dingen mee opsteken, hè, de, de boule stroo. Ja, ja, ja. ja. Uh, een gaffel, ja, twee tanden. Twee tanden, hè. Ja. Maar leider zal nog wel iemand verbellen. Ja, ja. Eh, van verleden wijk heb eerder gevraagd van enigste gezegd is. Dus. Ja, eh? ja. Ik heb maar een bloemlezing, want oh. anders zijn mijn merken nog bezig, hè. Als je die allemaal moet uh, ja. opzoeken, hè. Zeg toen in die. Brood smokt beter naar Neuven als naar de Moulin. Ja. Je mag maar dan moet je niet in slaap vallen. Ja, gehoogd. Maar dan moet je niet in slaap vallen. Ja. En dan, enigste, uh, nogal populaire, Ian Van As, veel uit zouden moeten naar de huizen ja. ja. En ze zijn aan Soeren wel nog een kamioon aan het lossen. Ja. Immen ja. is en krijgen is de kunst. Van zijn een bijk zijn een God maken. Ja. Dat weet je toch wat dat moet ja. zeggen, hè? Eén dat we nogal gaat hebben, wel is het God en de moeder leiden scheren. Ja. ja. En dan een echte assessen. nu, zullen God zien en de schijl twee keer. <totentering> Ik heb daar een variant op. Zeg het niet wel. Donnozelen zullen God zien de door van een kennen. Ah, ja. Als ze groot genoeg is. Ja, dat, heb ik, ook, ja, dat <laughs> heb ik ook al gehoord. Ja. De, de door van een kennen. Je kind zullen. En dan. Dolof de pers, zijn ja. gezegde. Neus, geet in een fles. De fles. Ja. Dat is toch zoals schoon, Het ja. is dus gebakken, ze boel, dat is aan mijn moeder altijd. Ja. Dus Het is gebakken, ze een en dan met zijn kast tussen. Ja, als je ge werk, we ge werk gedaan had de waar. Ja. En als de boer opaft met vragen en de pastoor opaft met klagen, dan vergaat de wereld. <laughs> als de boer opaft met zagen, met zagen ja. of met vragen, hè? Ja. Wie? Klagen. Zagen. klagen. Met, met zagen. Ja. Ja? ja. zagen of vragen, maar zagen zeggen ze in als ja? En de pastoor opaft met klagen. Niet met vragen, ah, pardon, ah, ik ben mis. Een maar Jos zeg, Jongens, de boer klaagt Allemaal en de pastoer vraagt, he. is het zeker. Ja. He. Ja. Ja. Als de boer op af met zeggen en de pastoer op af met vragen, ja. dan vergaat de wereld. Ja. Ja. En dan op zijn verloos ziet hij gelijk als een boer op zijn oosje. Ja. ja. Dat kent dit toch wel, je en dat zo op... onbeholpen op zijn vloosheid zit dat de eerste keer. Hè, en zo, Pieke van der daar zat daar vanuit, een hoog stuur en een lege zaal, hè? Oh. <laughs> Ja, en dan ook nog, maar dat zeggen de kinderen veel, waar Tuut, tuut, aan en de stijs is ja, vertrokken, ja. maar dat heeft waardelijk niet veel. maar dan heb ik er nog enigste met hond. Ja? Nond in de potvin. Oei, dat ken ik niet Nond in de pot vinden. Nond in de pot vinden, ja. De Zoutse. Maar dat werd vroeger veel gezegd. Moet ik het zeggen? Ja. En wel, dat was als er iemand te laat kwam verdeten aan de boerentafel. Hoor, hij was er allemaal tegelijk. En ja. dat was te laat voor het eten. zonder complimenten. Werd dat eten van nond gezet. En hij kwam binnen en. Hij vond nond in de pot. En hij vond ja. nond in de pot, hè. Ja, ja. Dat zijn eten aan het opleggen, was en aan het ja. Nee, ja, dat is een heel luid spreekwoord. Ze. Dat die ja. nooit ingewezen zijn. En daar van de mond gebeten. Hè. Van mond ah, gebeten. Ja, daar moeten we op letten. is van mond gebeten. En er staan op de ziegelijk als een hond op een zieke koe. Ja. Nou, ja, dat zijn er nog vuile, ja. van, maar uh, ik heb de vernomste zo'n bekken en de, de, de minste populaire gepakt. Hè. Ja. Want daar lijkt een hond gebonden. Hè. Daar lijkt een gebonden, ja. Daar zit de vork aan de steel, hè. Ja. ja. En daar mag ook iets hebben, het is ook geen non. Ja, dat weet ik ook gezegd. Dat wij ik van geen zijn. <laughs> ze nou zeggen, het is wel luguber, ze een ziek of zo. Ja, ja daar mag ook iets hebben, dat is ook geen non, zeggen ze dan. Hè. <laughs> en dan antwoordt aan een ander, spreek, ga, het een hond Oei. Dat wil zeggen dat je moet zwijgen, hè. Ja, van ja, het is niet. Ik ben een non geweest, ja, gebeten, zeggen ze dikke een keer, Oh, ja. Als je iets ziet, dat je nou onmiddellijk nabijheid leidt. Ja ja. ja, ja. Aan de ja. rond geweest, ja, gebeden, jong. Je ge ziet erover, ja. Ja, ja. ja. overzie je, ja. ja. En dan heb ik over die enigste wijken micie, uh, wat een boek doen. Ja, ja. Gezegd. En ja. Uh, daar uh, gelijkaardige uitdrukkingen ja. voor gevraagd. Heb je dat nog niet gehad, niet? Niks gekregen. Niks, dan nou, wil ik zo niks gekregen. Schrijf het op, hè. Een wat een boek doen, dat wil zeggen, één in zijn gat zien, ja. in de doeken doen, hem ja. scheiden zonder zeep, ja. in de zak zetten, ja. op flessen trekken, ja. te plat af zijn, één een gat in zijn neus boeren, ja. een puiter op zijn gat schilderen, ja. en dan een, maar dat heb ik gevonden in. Uh, dat schoon boekje dat je daar geschreven hebt over de Assese Klooteloude. Ja. M um, goe, was en Kloot, nemen. Ah oh, ja. Ja. Het is genoeg, ik ga ermee ja. stoppen. Ik heb nog wel woorden, maar dat wat ik nog... Volgende leuk. keer, Frans. Bedankt. Oké. Beste Bestij, daar. Ja. Hallo. Hallo, ja. Ja, Ben. Ja. Uh, het is hier, Ben. Ja. Uh, dag Lodeken en dag René. Ja. ja. <laughs> <laughs> Moet <is uw> je <laughs> Zeg maar. <laughs> Als ik verkoop werkjes begin vrij gevaarlijk vind ik je Ja, maar je moet een beetje vertraagd zijn. Ja. Oh, ja. Dat eh, ik heb pak iets, hè. Ja. Eh, dingen daar keismandje, Ja. Eh. En ik heb dat eh, niet uit van Dalen, uit uit ja dingen. Eh. Eh, het is natuurlijk niemand dat maar gezegd heeft. Ja. En keizer Walken. En in, ik kan erin komen, het uh, was, was een amedam, Ja. Uh, uh, dat is een mandje gelijk, als het in ja. het groot. Uh, dus weet uh, dat er een wanmeule was, dat is het graan, dus het kaf vanaf dingen. Ja. En dus dat is een mandje in feite. Ja. En uh, Keizer Wannenke Ah Nou ja, daar van de M een weuggemocht. Nee hè, een wanne. Ja ja, een ja, ja. wanne ja wanne is ook een mand hè? Ja ja. Hè? En Keizerwannek, ja. noem nee dat. Zie. Dus ik vind het zeer interessant. Ja. Want. Van, Absoluut. Manneken en uh, maneken. Manniken, ja, ja. hè? Uh, dan is er nog iets van de bjors. Ja. Uh, dat van de bjors van uh, Spoorwegen. Hè? Uh, die was op een scherpe kant. Stond daar een op, zo ongeveer 6 ah, centimeter, ja. 8 ja. centimeter uh, lang. En uh, ongeveer een dikke ja. centimeter. Uh, ...breed, het je onder de bus te stumpen, en niet kapot te slagen, hè. Ah, ja. dat is juist. Ja. Nadat nou, dat je dat zegt, dat je dat ja Dan zeggen ze van dat wisse naad... Uh, ...dus dat is en ja. hè. Dan zeggen ze dan dat ze ook uh, woobomen naad. Ja. ja. Uh, dat zijn dan bomen dat zelfstandig gesteld en dat gedrood in de wind, hè? Ja. Dat je rechtlijnig ja. atemen, ja. en dat zullen ja. ze dat gebouw, de bouw uit die niet geschikt ja. zijn, ja. en dan werkelijk in bollen zagen worden men dingen. al. Ja ja. Nou. Ja. ja. ja, dat is he. juist. Vrijstaande bomen. Ja. ja. Eh, uh, wil dat sproeien? Ja. Ah, ik heb ze een keer in de chemiek gezet, hè. Ja. ja dus in dat zeggen ze ja, wel, ja, chemiek. ik heb ze in de chemiek gezet, hè. dan, uh, ja. Uh, je hebt daar gesproken dat een schel het twee keren kan zien. Ja, Frans zegt dat. Frans ja. zegt dat, ja. Dan zeggen ze in nou, als ook, hij is facteur zoogen. Hoe? Ah ja, goed, hij moet met één oog zijn nummer op zijn envelop zien en met zijn ander oog de dingen, de, de nummer van toes ja. Dan noemen ze facteur zoogen. Ah, dat is facteur ja Dat is facteur zoogen. Ja, <laughs> ja. Wacht, er was nog iets. Ah, als je K hebt. Ja. is zo dingen. Kiekerevlies. Ja. ja. Kiekerevlies. Kiekerevlies krijgen, ja. En dan is er nog van dat banket. Ja. Uh, dingen uit bedden zetten, in het begin van de winter. Ja. Dat noemen ze ook op banket zetten. Ja. Uh, ook een kant. Ja. ja. Dat de staal is. Ja. ja. En dat ze dan in trappen zetten. Ja. ja. Dat ze ook op banket Ja, ja. Uh. Het is een term uit de wereld van de terrassiers. De terrassiers, Ja, ja. ja. ja. Je moet een banket zetten, maar dat kan ja. ook zijn om beddes te zetten, dus hè. Ja, ja. Dus als ze nog in winterbeddes te veel uit te vriezen. Ja, ja. Als het vries, natuurlijk. Uh, de mannen van de route hebben ons gezegd dat zij ook banketten, banketten. dus met, met dus eigenlijk op de wegskenningen gingen opopen. Opopen, ja, en dat staat dan in verschillende trappen zo. Ja. Dus op banketten. Ja, ja. ja. Dat is banketten, ja. Serieus. Um, ik wil hem dat ik het hè. Prima. Allee. Bedankt, bedankt ben. Ben. Dag. Ja, ja. Dag. kan ja. dat ja. ja. is nog iemand. Ja. Uh. Hallo. Ja, het is Etwanbeke. Ah, ja. Ja, mevrouw. Ik maar nog een hele schubbak, zeg. Hoe zeg je dat? Ik maal nog een hele schubak, hè. Een schubak, Dat vroeg, hè. Ja. In een natenbak op, op zolder. Zo'n naten schub. Een naten schub, ja. Ja. En een schubbak, zeg. weet in hè. Ja, hier gaan ze naad. Ja. Maar dat was de bak zelf, mevrouw Jans. Ja, en dan weer een zolder schub. Ah, een zolderschip. Een zolderschip. En dat was vet graan? Ja, ja. wij blijven op de zolder, met tand gemokt als hij hier gaan zetten. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, in zijn totaliteit stelen en ja. was als je uh, 30, 35 centimeter. Nee, was een groet, al recht dan had je meid kort te duigen Ah, een klap van een groet Ah, een groet, ja. Dat was een zolder ah, Een, was zo, een zo, hè. Ah, ja, ja, uh, ja uh. daar aan je in de winkels voor de zakjes te Ja, nee, onder andere ja. ook, ja. Ja. Nee. ja. Maar ik paas, dan had je op een gewone schubbak Nee, nee. Nee, ah, ja. Uh, uh. Um, ik zie je nog mee. Iets. Uh, op de, in Gent op een rommel met en men de boeken gekocht, allemaal Zijspreuken. En door die een baan wordt de E van den Broek, journalist Van Assen, om meegewerkt Ja? Ja. Ja. Het is ook interesse van hem. Ja? Want ik weet nog niet wat dat Van Assen van. En de hoe heet dat boek mevrouw? dan? Zijspreuken staat erop. Zijspreuken? En het, het Vlaamse Geluk. Een en die nog niet kinderen met zij spreken. En allemaal Jean van den Broek als medewerker? Uh, de andere heb ik dan nog niet daar, daar gepakt ja. als u Maar dat is dat filmen van achterop. Uh, journalist Assen. Ja, ja. Dat is toch uh, van van ondernoorlog, van veunoorlog. Ik weet niet. Staat er geen uitgavenjaar op? Zoat uit zien er dat niet ooit eigenlijk, hè? Nee? Want er steken nog krantenknipsels in. Van, de, van het Nieuwsblad wordt het nu ook meegewerkt, er zijn ja, ja. van de Bolle, van de en een ja. de uh, zij spreken opgevraagd. Uh. Ah ja. Tegen mij moest kunnen niet doen. Ja, dat interesseert het ons. een beetje bezorgen. Ja. Dan brengen we dat he? graag terug. Ja ja, ja, ja, ja, ja, Het is maar voor te bezigen, het ja, is niet ja. voor tafel. Ja, ja, ja, dat is goed, dat is goed. Ja. Uh, mag ik nog iets opgeven? Zeker. Zuidmans. Ja. Ja. Um, Heeft dat te maken met klaver? Nee, met, met van alles, geen de dingen tot geen dat ja, kop af. Ah, ja, ja, ja, ja. of geen dat vanzelf, is. na de vroeg geplant is, een suitnief, een taartje, dat op je veel soort mannen zitten, of bieten, het er veel zitten. Dus wat uh, opgeschoten is? Ja. Doorschiet? Ja, ja. Ja. ja. En kun je dat bezigen? Nee, niet nee, nee. nee, die bieten zijn ook niks kunnen meer weten. Die moesten me nog ver aan doodschalen en op zaand liggen, hè. Dus, ja, dat zijn zaatmans. Ja, dat ja, je wel Zoutmans. Als ze gestuiken in de groei, meer uh, ja. Zuidmans, ja. uh, Klaveren, is er een, een variatie mee, een variant mee dingen? Met mansbouw, hè? Dat weet je misschien. Ja. Het is daar dat, dat Lou dan dacht, ja. geloof ik. Topmannetjes. Ah, ja, ja. Ja. topmannetjes. Ja. Ja, ah, zo'n ruwe toppetjes, ruwe toppen als je z'n vlievingen vingeren langs, ja. Ja, uh, ik ben, ja, nee, uh, dat is, dat is, alles hier gewoon. Uh, ja, ah ja. Ik ben alle zevenduig, of ze is alle zevenduig, of dames is alle zeven Heb de die uitdrukking al nee, goed? Nee, nee, alle zeven, wat zou daarmee ja. bedoeld zijn? Uh, de alle waters geswemmen manier dat al ja, ja. veel, iemand dat al veel duig gemokt heeft, en... Ja. Ze is de alle zeven Dat alle zevenduig. De, alle zei, de, alle zeven waters, de zeven zeeën zijn er zeker ja, ja Ja, de zeven zeeën, ja. Ja, ja, de pomen, ja. Je net die alle watersgezwommen Alle waterige zwommen zeggen ja, die. Ja, zeg Ja, ja. Ze dat bij jou. Alle waterige zwommen ja. Ja. Dan is van alle metten thuis. Ja. Ja. Nee, dat is eigenlijk meer uh, beproevingen als je um, tegenslag hebt. Ah, in verband ons, met tegenslag. Ja, uh, en ze stelen misschien niet. Ja, we uh, vale, dagen dat en niet gewoon dat geprobeerd ja, ja, ja. of dag ge doen en dat je anders moet je beginnen natuurlijk. Ja. Je. ja. Wij moeten helaas ja, hier uh, afronden, mevrouw ja, Jans. Ja, Wij horen ja, ja. u graag volgende zondag uh, terug. hè? Ja, ja, ja. Wij uh, hey, boeken deem. Ik moet maar een keer weten wat er. Uh, dat is goed. Die bezorgt u ja, ons wel eens. Treinzagen. Ja, dat is goed. Bedankt, ja. mevrouw. U luisterde naar de 227e aflevering van Directe Volop U Streek Radio Viva. Bedankt, Jan Rab voor de techniek. Bedankt voor het uh, goede luisteren. Het uh, zeer goede meewerken. En graag tot volgende zondag. Tot nog week.